ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een grote storm in Scandinavië is een passagierstrein met meer dan 100 mensen ontspoord. Daarbij zijn volgens de politie drie gewonden gevallen. De trein ontspoorde doordat regenwater een deel van het spoor had weggespoeld. Ook zijn wegen onbegaanbaar door al het regenwater. In Litouwen overleed een vrouw van 50 nadat ze onder een boom terecht was gekomen. En neem de komende dagen geen duik in de Amstel, dat zegt de gemeente Amsterdam. Door al het regenwater van de afgelopen weken... is afvalwater uit het riool vermengd met het water in meren en grachten. Het zwemmen wordt daarom tot woensdag afgeraden. Wie toch een duik waagt, loopt volgens de gemeente het risico... om ziek te worden door allerlei bacteriën. Feyenoord heeft een nieuwe speler binnengehaald. De Japanse Ayasa Ueda...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 Bewoners van de Prinsengracht in Amsterdam... hebben last van achtergebleven troep na de kanaalparade. Naast gewoon afval zijn er een hoop andere spullen rond blijven slingeren. Zelfs volledige partytenten. En daar zijn de bewoners helemaal klaar mee. Ze hebben alles achtergelaten wat ze toch zeg maar niet konden hergebruiken. Dikjes en alles... Ja, dat is absurd. Het is nog maar de vraag wie de rommel op gaat ruimen. Ik heb de gemeente gebeld en de, ik hoop dat ze komen. We gaan het zien. Als het na een week is, het al steeds ligt, zullen we het zelf opruimen. Maar we wachten rustig af tot we een rondje, een rondje gehad hebben van de vuilnis.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 I wonder, hiding in my dreams. No regrets, no redemption, nothing that's too wide to mention. Open eyes, I've seen the greens on the other side. No second thoughts, I'm good to ride in your blue sky. Look side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 Vergeet ik te lachen? Diep in een zee van gedachten. Zij zegt maar, kijk niet zo treurig. Sta op en neem nog een drankje. In een wereld zo razig, zoek ik naar adem. Zit al zo lang met verlangens. Ik wil minder verdwaald, steegjes en straten. Daar word ik altijd iemand anders. Mijn hoofd in de wolken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 altijd naar boven gekeken. Als ze dan zien dat je vleugels hebt, trekken ze jou naar beneden. Zij zegt maar: Jij bent een angel. Ik zeg de jij ja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 Ik, eh, ik heb hem ook even weer een, uh, even een tijdje niet gedraaid. Maar ik vind toch wel dat hij het man dat verdiend heeft. Uh, ondanks uh, dat. Want uh, ja, hij uh, is ook niet meer een van de piep. Om het even zo te zeggen. Het, uh, het is al een uh, muzikale veteraan. Maar uh, het ligt er niet om wat hij heeft uitgebracht een paar weken geleden. Voor wie ik lief heb hier de stone van Mil. Ik heb het eerste shot gegeven daarmee de foto van de heel open gedaan, zodat hij zijn benen kon rijden, had hij jou uit het leven vandaan. En jouw broers en jouw zusje, die zijn vergeten hoe mooi Ola ooit klonk, omdat hij een breid in wilde dragen. Ja, man wonder het harlo in de volg, maar in mijn hoofd zat ik altijd met je dansen. Op was avond zo ik jou voor op de mond. En in de fase zitten wij tegen een buurtje. Hand in hand doen dit hele kon niet bestond. Heya! Staat de keuzes. En ergens kies jij zelf voor dit bestaan, maar die heugt rijelijk op mijn eigen ego. Alle jou bij de juiste keus vandaan. Maar mijn herinnering kan hij niet slopen. Want daar blijf jij zo mooi en de En in mijn kluis voor kostbare momenten. Blijf jij het mooiste meisje van de klas En in mijn hoofd zal ik altijd met je dansen Op avond zult ik jou voor op je mond En in de pauze zit een tegen het muurtje Hand in hand toen dit hele nog niet bestond En ik wens jou een hele mooie glijder In de vierde ring mag jij kruisen van de pijn Krijg alle ziektes, die een mens maar gaan krijgen Omdat zij er nooit meer zal zijn En ik weet, alles bestaat uit keuzes En ergens kies jij zelf op niet bestaan Maar die huffen rijden tot mijn regel Die hield jou bij de juiste keus vandaan maar in mijn hoofd zal ik altijd met je dansen. Op klasavond zoek ik jou vol op je mond. En in de pauze zit een tegen het muurtje. Hand in hand, toen dit hele hoop niet bestond.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 nummers achter elkaar planktoon en uh, nooit meer onder de, deze single die heeft uh, zelfs aandacht gekregen bij de landelijke omroepen bij NPO Radio 1 geloof ik zelfs en niet de minste bij de taalstraat van Frits Spits is dit uh, nog voorbij gekomen en bij ons maar daarna hebben wij eventjes een beetje verzaakt dus moeten we dat even uh, ruimschoot maken.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 I remember the day So well, so well Shots on my heart, an ocean apart But you're still here Without a goodbye, revenge on time There my future went up in flames To burn into gold I'll in... oh. in... oh. in... Hij heeft ook uh, een uh, contract getekend bij het vermaarde label van Excelsior Recordings. Dus dat zit wel goed. En daarvoor hoorde je Oliver Aaron. En zijn nieuwe, die komt morgen uit. Dus Gypsyland. Uh, ik werd uh, van de week uh, verrast door dit: Het is een uh, band uit Delft. Maar ze zijn al wat langer bezig. In 2019 hadden ze al een EP uitgebracht. En dit is hun meest recente single: Where Siberia Ended and Wasted.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 Ik ben in de boot met biks. ik slaap, ik mogen trippelen Ik rook een pitje ver van ik schraag voor opgeticht ik de die spuiten op die werven met gespoten lippen opgezichtig Kijk naar me scheef met die gelogen blikken Met beide benen op de grond, ik ben een buitenbeentje Het hele lopen naast zijn Nike's als ze bed verdelen Kat is er niet thuis, van dit de mensen eten Luister even, koning is weer thuis Ik laat een beetje van mijn kreemers eten Zakelijk gezien, een nieuwe deal, een nieuwe addertje De is die gaan op, ze willen springen op mijn laddertje M'n op, op m'n deal niet makkelijk Ik laat ze babbelen, weer in de boot Ik doe het op mijn dode akkertje Let als mijn wiet, gooi ik die beat weer in een vlammetje Herkend in elke city, volgens mij gewoon niet landelijk Ik zie zo rock'n skinny jeans, ik ben niet mannelijk M'n cocoa wil ik los, ik wil geen broek die op mijn pallet Ik vind me lastig Ik rij Mercedes op de teller 180 Want al die toren zitten vast in mijn gedachtes Die tas gevuld met paarse brieven vind ik prachtig Wel lastig, al jongens die zijn lastig Rijd Mercedes op de teller 180 Want al die toren zitten vast in mijn gedachtes Die tas gevuld met passende brieven vind ik prachtig Vind ik prachtig. Op zoek naar innerlijke rust, ik moest mezelf nog ontmoeten. We hoeven anders ook al zit je op dezelfde route. Je weet niets van die zure appel, want je leven was zoet. Mijn jongens redden als je vraagt en als ze leveren moet. Neem me niet kwalijk, ma'am stil werd geveegd in mijn schoen. Neem risico's, we niet van schorgen, niet van zekere routes. Beetje laat, tweede plaats, van mee, ik neem geen genoeg. Veel haas, merrie En daarom reed ik voor boets. zit in die bampje, of Mercedes, Van mij denkt, vermogen op bootjes. Vaar ik waar ik moet zijn, vegen de bodem in hout. En nou, mijn jongens die niet breken, ze leven. De code. Hey lieve guys, alleen een beetje verbod Schieten straight straightway, roep niet met 1-2 Bullies pas 1 tape, kom nu op de V-George Clooney, Fandy, Ballier of TP Gucci, drijft sx flight, net als 3-Code see dat met een laatste uh, single die ze hebben uitgebracht. Afgelopen maand gebeurde dat met All I Want uh, the... All I Want heet het. Ja, zo staat het erop. Uh, Siggy en Dins uh, ook uit uh, Zandvoort, afkomstig die hebben ook een single uitgebracht dat is ook afgelopen maand uh, gebeurd en ik neem aan dat de heren nog binnenkort met een videoclip uh, bij 180 gaan komen. Tot aan het nieuws van 9 uur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 Showing a second Chernobyl uh, accident wiped out of the. The healing